Goedemorgen gemeente, Sabbat Shalom. Ik wil de orde van dienst even voorlezen. We beginnen met een welkom, mededelingen en de gebeden. We starten met het Sabbat Shalom metli, gevolgd door de mededelingen. We gaan allemaal staan en we zingen het Shema, gevolgd door de tien woorden. En daarna spreken we een gebed uit voor de dienst. We zingen Psalm 92, Tof Leodat Adonai. Maar na de parasha, Emor, wordt voorgelezen door Krees. De zangdienst heeft André, die start met het lezen van Psalm 97, waarna de lofprijzing begint. We hebben eerst een luisterlied, Leef met volle teugen, ter gedachtenis van de zangeres Kinga Khan. Dan het lied Ik zal er zijn, van Sela, gevolgd door 702, Er is kracht voor wie hopen. En dan 708 en 709, Hoe groot is uw trouw alweer? En voor de kinderen hebben we het lied Jozef had een jas. Na het verhaal, wat André vertelt, gaat over Jozef dromen, zingen we het lied Jozef zoekt zijn oudere broers. Dan gaan we starten met de aanbiddingsliederen. We starten met 2.47, Shalom Hamasiach, gevolgd door 2.55, Ik wil u prijzen Heer. En dan 2.81 als inleiding op het gebed, als een hert dat verlangt naar water. Dan willen we bidden met de hele gemeente. De prediking wordt verzorgd door Maurits. Na de prediking hebben we een offergavenlied, dat is 333. Heer, u bent El Elohim. De kinderen worden geroepen. De zegenbeden wordt uitgesproken. Dan hebben we het slotlied 259, want zijn naam is verheven. Waarna we de dienst afsluiten met een dankgebed. En tevens een gebed voor de maaltijd. U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de lunch te gebruiken. Ik wens u een gezegende dienst. Goedemorgen gemeente, Sabbat Shalom.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 Over het jubeljaar. Een mooi plaatje bij. Het jubeljaar werd al afgekondigd met het blazen van de shofar. Vlak na de dag van de grote Verzoendag, Zo lezen we in de Vitekus. En het jubeljaar dat houdt verband met de periode waarin we nu zijn. We zijn nu in het feest der weken. En het feest der weken is een feest waarbij we tellen van de dag waarop in Israël de sikkel in het gest gezet werd. Zeven volle weken werden er geteld tot aan de vijftigste dag en dan kom je uit op Shavuot. Voor het feest weken worden de vijftig dagen geteld zeven keer zeven weken. En datzelfde geldt voor het jubeljaar. Voor het jubeljaar tellen we namelijk zeven keer zeven jaren. En dan kom je uit op het vijftigste jaar. Dus daar zit gelijk al een verband tussen Shavuot, Pinksterfeest en het jubeljaar. Dan gaan we eens kijken. Wat we lezen in de Bijbel over het jubeljaar en over het sabbatsjaar. Want je moet sabbatsjaren tellen om bij het jubeljaar te komen. Dus gaan we eens kijken wat er staat en ik hoop dat het te lezen is. Er staat, zes jaar achter één mag je je land inzaaien en de oogst binnenhalen, Maar het zevende jaar moet je braak laten liggen en het met rust laten. We zien hier dus zes om één. Het patroon is zes om één. En dat herkennen we natuurlijk van de wekelijkse Sabbatdag. Want daar staat, zes dagen lang kunt u werken, al uw arbeid verrichten, maar op de zevende dag is het een rustdag. Die gewijd is aan werk. u mag dan niet werken. Dat geldt voor u en voor uw zoon en voor uw dochters, voor uw slaven en uw slavinnen, uw ezels en alle andere dieren. En ook voor de vreemdeling die bij u in de stad wonen, want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Nou, en waarom mochten de Israëlieten niet werken op Sabbat? Waarom moesten ze rusten? Daar heeft Yahweh een hele goede reden voor. Hij zegt, jullie moeten rusten omdat jullie moeten bedenken dat jullie zelf slaaf waren in Egypte. Totdat Yahweh, uw God, met sterke hand uit Israël bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen om de Sabbat te houden. Om deze reden heeft hij Israël opgedragen om de Sabbat te vieren. Omdat Yahweh hen met sterke hand uit Egypte heeft gehaald uit het slavenhuis. Dan er is er een vraag waar we over na kunnen denken. De volgende: Kunnen we het lezen? Vieren De aartsvaders, de sabbat. Daar zijn geen slaven waren in Egypte. Zo ja, waarom? Sabbat bestaat sinds de schepping. Andere, dat zijn indirecte bewijzen dan, die je dan nog hebt. Dus als bijvoorbeeld: Noach wist van rein en onrein. Dat suggereert dat een deel van de wet of een stuk van de wet al bekend was. En dan zeker de Sabbatdag. Dus. Uh, maar ik weet niet of dat de hele wet is. Yeah. Daar twijfel, ik. Want ik, ik lees veel in Deuteronomium Waar het staat: als gij straks in het land komt dat ik u geven zal, dan zult gij dit doen en dan zult gij dat doen. En tot die tijd waren ze nog niet in het beloofde land. De sabbat was er in ieder geval wel vanaf de schepping. En andere wetten ook. Dus ik, ik, ik denk niet dat. Ja, persoonlijk denk ik niet dat de hele wet al gegeven werd voor Sinaï. Maar zeker een groot deel. En zeker de, in ieder geval de belangrijkste dingen. Maar goed, ik, ik weet het niet 100% zeker. En we zullen het, uh, als Jezus terugkomt, we het aan hem vragen. De aartsvader vierde de sabbat, want het bestond dus in de schepping. Abraham hield zich aan de geboden die God hem opdroeg. Het kan ook persoonlijk onderwijs geweest zijn. Het hoeft misschien niet de hele wet geweest te zijn, misschien de 10 geboden. Misschien ook Reiner en Onrein, misschien ook de tiende wetgeving. Want er kwamen natuurlijk drie vreemdelingen die kwamen bij Abraham, daar al van tiende van zijn vermogen. Vierde de aartsvader sabbat, ja, want de sabbat is gemaakt voor de mens. En de mens bestaat al sinds de zesde dag. Yeshua zegt zelf, de sabbat is gemaakt voor de mens. Dus ook voor de aartsvaderen. lijkt mij. En, belangrijk, Sabbat ziet uit naar geestelijke rust. Het is nu is het vooral nog een fysieke rust voor ons, als we werken zes dagen in de week. Maar het ziet uit naar een geestelijke rust. Hebreeën praten er bijvoorbeeld ook over. En als het duidt op geestelijke rust, dan duidt het eigenlijk op de Messias. Want we gaan de rust in, eigenlijk in de Messias. En van Abram weten we dat hij verheugde zich op die dag. Dat staat in Johannes 8. Abram, uw vader, zegt Yeshua, verheugde zich op mijn komst. Toen hij die meemaakte, was hij blij. En meemaakte is misschien een moeilijk woord dat gekozen is. Hij heeft die dag niet in die zin niet meegemaakt, maar hij had er kennis van genomen. Hij geloofde hem, hij ervaarde hem. En als, het, ja, als je het gelooft, dan is het, voor God is het al, is het al zover. Maar het gaat er dus om het patroon. Zes dagen werken, één dag rusten. Dus de zevende dag is dus verkozen als de Sabbatdag. De rustdag, de stoppen met je werkdag. En dat patroon dat zien we dus ook terug in het Sabbatsjaar, wanneer het land rust krijgt. En dat is niet voor niks. Tenminste, die duizend jaar, dat Sabbatsjaar. Want Peter zegt over dat patroon van zes om 1 en het Sabbatsjaar. één ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor Yahweh is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En waar zegt Peter is dit? Dit verzint hij natuurlijk niet zomaar. Dit principe haalt hij uit Torah in Numeri. Daar staat in nummerie 14... 40 dagen hebben jullie land verkend. 40 jaar zul je boeten. Eén dag voor elk jaar. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik je handen van je aftrek. Het praat natuurlijk over de verspieders die het land gingen verkennen. 12 stuks. 10 daarvan kwamen terug met een negatief rapport. Ze zeiden van we kunnen het land niet innemen. De reuzen zijn te sterk. Het is een goed land, maar wij kunnen het niet onmogelijk. Je kunt onmogelijk innemen. En om die reden zegt ja, we hebben elke dag dat de verkenners uit waren om het land te verkennen, zal ik je straffen. Veertig jaar lang moesten de resolieten namelijk door de woestijn reizen. En dat was de straf, de consequentie van het ongelooflijk gedrag van de tien spionnen. Ook hier geldt dus weer een dag voor een jaar principe. En dat komt vaker terug. Dus dat zien we dus ook in de wekelijkse Sabbat. En het Sabbatsjaar, een dag voor een jaar. Exodus 23. Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moet je het braak laten liggen en het met rust laten. Waarom moest het land met rust gelaten worden? Er zijn verschillende ideeën over. Mensen hebben er ideeën op losgelaten die niet per se in de Bijbel staan. Die zeggen dat het land fysiek de rust nodig had. Zou kunnen, staat er niet. Er staat namelijk een andere reden waarom het land braak moest laten liggen. En dat was, zodat de armen onder jullie ervan kunnen eten. En wat zij nog overlaten is dan voor de dieren in het veld. Met je wijn gaat en je olijf gaat, moet je hetzelfde doen. Het Sabbatsjaar is dus geschapen voor de armen. Het gaat om de armen in het Sabbatsjaar. Zo is het ook met de wekelijkse rustdag. Zes dagen in de week mogen wij onze arbeid doen, we mogen ons geld verdienen, we mogen werken, we zijn bezig. We kunnen eigenlijk zes dagen lang regeren wij in ons leven, als het ware. Maar op de zevende dag regeert Yahweh. Hij zegt, deze dag is voor mij, deze dag is heilig en je moet doen wat ik nu zeg. Je stopt met werken. Dus op deze dag regeert Yahweh. Zoals Yeshua eigenlijk ook in die zevenduizendste jaar. Want er zijn de schepping is zes dagen plus één dag erbij. Dat is, het zevenduizend, dat is het zevende dag. Een dag voor een jaar. Zes dagen voor een mens. Zesduizend jaar voor een mens waarin we de baas zijn. Maar in het zevenduizendste jaar, en daar staan we op punt om aan te breken, komt Yeshua terug. En Yeshua die zal regeren over dat sabbatjaar, In dat sabbatjaar. In dat zevenduizendste jaar. Want hij is de heer over de Sabbat. Dat zegt hij zelf. Heel mooi. Nou, over het... Sabbatsjaar staat geschreven. Zeg tegen de islieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je geven zal, moet het land rust krijgen. Een Sabbatsjaar, Sabbatsrust gewijd aan Yahweh. Elke zeven jaar moet het land gewijd worden aan Yahweh. Wat staat er dan verder? Vers 3 eerst. Vers 3. Zes jaar achterin mogen jullie je land inzaaien, je wijn gaat snoeien en de oogspinalen. Net ook gelezen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een Sabbatsjaar aan dat aan Yahweh gewijd is. Je mag het land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien. Het koren dat vanzelf opkomt, mag je niet als oogst binnenhalen en de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar van een volstrekte rust zijn. En Shabbaton staat hier. Voor een volstrekte, volkomen rust voor het land. Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie allemaal. Je mag er zelf ook van eten, maar ook je slaven en je slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdeling die bij je te gast zijn. Dus het koren, de druiven, de opbrengst van het land was bestemd voor iedereen. Iedereen mocht er van eten. Dus het was voor de armen met name bedoeld. Dus het was een geweldig, geweldig jaar voor de armen in Israël. En dan, vraag, dan, dan denk ik van, hé, hey, Yeshua praat ook over de armen. Maar hij praat over de armen van geest. En dan denk ik van, hé, hey, dat is wel interessant. Want hij zegt op een gegeven moment tegen zijn leerlingen, gelukkig jullie die arm zijn. Want voor jullie is het Koninkrijk van God. En het Sabbatsjaar is al een vooruitzicht naar het Koninkrijk van God. En voor de armen, daar is het voor bestemd, het Koninkrijk van God, zegt Yeshua vooral arm van geest, denk ik. Dus het Sabbatsjaar, de opbrengst is voor iedereen. Het is voor de armen. Want wanneer ben je arm? Je bent arm als je de Messias niet kent. Als je hem niet hebt, als je de belofte niet op zak hebt. En wanneer ben je dan rijk? En dat heeft André het een paar weken geleden over gehad bij de kindervoorlezing. Jacob ging naar zijn broer Esa toe. En Esa was rijker materieel in eigendommen en bezittingen. Maar Jacob zegt tegen Eza: God is mij genade geweest. En ik heb alles. En daarmee bedoelde hij, en dat heb ik André toen ook mooi gezegd, hij had de belofte op zak. Hij wist van de komst van de Messias. En het staat altijd zo mooi omschreven in Hebreeën 11. Ik vind dat echt zo'n mooi vers. Daar staat, dit is de statenvertaling, pratende over de aardsvaderen, deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen waren op aarde. Of zoals het in de taal van Judas zo mooi staat. These all died in the faith. Having not received the promises. But having seen them far off. They confessed they were strangers on earth. Heel mooi. Ze hadden de beloftes niet ontvangen. Maar ze hebben hem wel gezien. Ze hadden er een glimp van gezien. Schittering. Zoals Mozes toen hij op de berg Nebo stond. Het volk stond op het punt om het beloofde land binnen te trekken. Kreeg hij van God een doorkijkje naar het beloofde land. En hij zag... Juda in het zuiden, Benjamin in het zuiden. En hij zag het tot Delm in het noorden. Hij heeft het hele land heeft hij gezien. God heeft hem daar in een visioen. Heeft hij de belofte aan hem laten zien. Ik denk dat hij het fysiek met zijn ogen gezien heeft. Op die geweldige berg. Maar Mozes heeft de belofte niet ontvangen. Hij heeft hem wel gezien. En dat is zo mooi. Van die belofte. Dat hij nog vervuld gaat worden. Ze hebben hem van verre gezien. Geweldig. Net zoals het Sabbatjaar. Het ziet uit op die belofte. De komst van de Messias. Maar. Er is één probleem in dat opzicht. Elke zeven jaar is er een Sabbatsjaar. In het zevende jaar is de opbrengst bestemd voor de armen en voor de vreemdelingen die in Israël wonen. Maar het jaar erop gaat alles weer terug naar het oude. En zijn er weer armen, zijn er weer vreemdelingen. Eigenlijk ben je dan nog steeds niet niks opgeschoten. De armen zijn er nog steeds. Maar daar is een oplossing voor. Daar heeft Yahweh ook in voorzien. Zoals hij natuurlijk in alles voorzien heeft. En dat gaat over het jubeljaar. En dat staat in Leviticus 25 volledig beschreven. We gaan er niet alles van lezen. Maar we beginnen in vers 8. Na verloop van zeven sabbatsjaren. Na 7 maal zeven jaar. Wanneer er 49 dagen verstreken zijn. Moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn laten schallen. Dat zagen we net op dat plaatje bij het begin. Op Grote Verzoendag moeten in het hele land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn. waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar. Waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elf vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien. Het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen. Niet de drijven van je ongesneden wijnstokken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt in het jubilejaar zal iedereen naar zijn eigen grond terugkeren. Een uniek moment, een uniek jaar. Het vijftigste jaar. Zoals Chavot de vijftigste dag is, is het jubilejaar het vijftigste jaar. Met als grote eigenschap, de belangrijkste eigenschap, dat is die, die kwijtschelding van de schulden. Daar gaat het om. Het is een jaar van rust. Er wordt niet gewerkt, er werd niet geoogst. Het is een jaar van herstel maar ook van kwijtschelding van de schulden. En waar iedereen mag terugkeren naar zijn eigendom. Want God beloofde namelijk, toen het volk het land binnen mocht gaan, beloofde hij elke stam zijn eigen grondgebied. Zo had ja, werd dat voorzien en de, tijdens de regering van Jozua werd het land inderdaad opgedeeld in die delen. Maar het kon natuurlijk gebeuren dat men in armoede verviel en daardoor zijn bezittingen moest verkopen of verpanden. Wat zou kunnen betekenen dat het grondgebied overging naar mensen buiten je familie, mensen buiten jouw stam. En dat was niet het uitgangspunt dat God had voor het volk Israël. Hij had voor elke stam zijn eigen fysieke grenzen voor, voor ogen. En om die reden heeft God het jubeljaar geïntroduceerd. Zodat alle bezittingen teruggingen naar de oorspronkelijke familie, naar de oorspronkelijke stam. He, het is dus een herstel van dingen. Dat thema herstel en kwijtschelding is hetgene waar het jubeljaar steeds om draait. Wat er dus gebeurt, dat vijftigste jaar, moeten alle bezittingen teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Als mensen in armoede vervielen, dan moesten ze het land verpanden. Verpanden van het land betekent zoiets als, je geeft het land weg, je geeft het economisch eigendom van een stuk grond, geef je aan degene de schuldeiser. Maar jij blijft, als schuldenaar, blijf je juridisch eigenaar van die grond. Maar als je juridisch eigenaar van de grond bent... heb je geen recht op hetgeen wat die grond opbrengt. De opbrengst van het land gaat naar de economische eigenaar. En dat is degene aan wie de grond gedurende de periode in pand gegeven wordt. Maar in dat vijftigste jaar keert alles terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat is het idee van een jubileumjaar. Het gaat terug, maar als je te arm was en de armoede was gevallen, kon je het land in verpanding geven. Daar komen we straks nog eventjes op terug. Maar het kon ook zo zijn dat als je je land verpand had vanwege armoede... en het vijftigste jaar was nog niet in zicht... tenminste, het kan nog 30 jaar zijn voordat het volgende jubilejaar aanbreekt, bijvoorbeeld... had je te alle tijden ook het recht om het land terug te kopen. Dat was een recht dat je had. En dat principe van dat terugkopen... dat staat één keer in de Bijbel genoemd. Eén voorval. U weet wanneer dat is. Denk ik. Of niet? Wanneer het land... Ingelost werd, teruggekocht werd. Ik denk dat je weet wat ik. Uh... Van Rut en Boas. Dat, want dat is het. Dat is het lossingsverhaal namelijk. Wordt ook altijd gelezen op. Uh, Chavot In, uh, in de synagoges. Er wordt altijd het verhaal van. Van Rut. Uh, van uh, Boas. Van Naomi en van Elie. Melech wordt dan. Uh, wordt dan uitgelezen. Want dat gaat over dat lossen. Het gaat niet over het jubeljaar per se. Want het jubeljaar is niet. Bij een jubeljaar gaat het land automatisch terug. Maar in dit geval ging. Het werd het land gelost. Nou, laten we eens kijken wat er dan gebeurd is. We hebben te maken met Elie Melech. We hebben te maken met Naomi. Ze zijn getrouwd. Ze raakten uiteindelijk in armoede. Ze moesten Israël verlaten. En ze keerden naar Moab, zoals we weten. Eenmaal in Moab aangekomen, vertrekt zich het ene naar het andere familieramp. Waarbij alle mannelijke leden van de familie te overlijden komen. Waarop Naomi natuurlijk besluit om terug te keren naar Israël. En Rut zegt, ik ga met u mee. Uw god is mijn god. Dus Rut besluit terug te keren. Waar gaat ze naar terugkeren? Blijkbaar had ze nog een stuk land. Want dat ging later ingelost worden door Boas. Dus Rut en Elimelach bezitten wel degelijk een stuk land. Wat er gebeurd moet zijn, ze hadden een stuk land. De opbrengst is tegengevallen of ze zijn geplunderd geweest of er is iets anders gebeurd. Hoe dan ook, ze zijn in armoede vervallen en daardoor moesten ze het land verpanden. Wat er in Nederland zou gebeuren, als jij in armoede raakt, wat dan ook, dan ga je je huis, moet je je huis verkopen. Of je land verkopen en met de opbrengst van je verkoop van het huis, van je grond. Nou, Zeker als je kijkt naar de boeren hier op het, op het eiland, die hebben veel grond. Als zij hun schulden niet meer kunnen verplichten, verkopen zij het land. En met dat geld kunnen ze zo gigantisch veel geld uh, ophalen, want de tuin rond 10 euro de meter. En daar hebben ze honderden hectares van staan, dus die hebben genoeg geld om al hun schulden in één keer af te betalen. Alleen het probleem was, in Israël gold de volgende regel. Land mag nooit verkocht worden. Alleen verpand. En dat is een tijdelijke verhuur eigenlijk. Want het land behoort mij toe. Zegt, ja wij jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet grond wel altijd het lossingsrecht blijven gelden. Dus met andere woorden, land mag niet verkocht worden. Als het land verkocht had kunnen worden, hadden Rut en Elimelich had een veel hogere opbrengst gekregen voor die grond. En hadden ze nooit meer, uh, nooit meer in, uh, hadden ze een schulden kunnen betalen. Maar dat wist hij niet wat ja, wilde. Hij wilde dat de grond in familie-eigendom bleef. Dat ze in eigendom van de stammen bleven. Daarom mocht het land niet verkocht worden, alleen verpand. En verpanding moest dan gebeuren op basis van de waarde die de grond had tot het aanstaande jubeljaar. En hoe werd het dan bepaald? In het vijftigste jaar gaat het land automatisch terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Stel je voor, je bent in het tweede jaar. Je hebt twee jaar geleden een jubeljaar gehad. Dat betekent dat er nog 48 jaar te gaan is voordat het nieuwe jubeljaar aanbreekt. Op dat moment gaat het eigendom automatisch terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat betekent dat, die grond, dat je hem 48 jaar, die grond, kan bewerken. Degene die dat in pand heeft genomen. Dus dat was ook de prijs die dan verkregen werd voor die grond. 48 keer wat het jaar opbrengst van de, van het, van de graan of van de wijn was. Alle jaren waarin je een oogst kan realiseren, dat was inderdaad de waarde van de grond. En dat is wat, degene wat er betaald moest worden voor, de, voor die grond. Dus dat is een heel mooi systeem. Op deze manier krijg je nooit een overdreven, wat we nu hebben, overdreven lucht in onze, in onze woning, waar in onze grondwaardes. De prijzen worden heel erg opgepompt. Maar dat kan in dit systeem niet gebeuren, want het wordt altijd weer gekapt op dat 50ste jaar. Dus land kan nooit meer waard worden dan 50 keer de oogst. Of in ieder geval 40 keer de oogst of wat in ieder geval de oogst is. Het land kan nooit te veel waard worden. Dus het is voor iedereen ook betaalbaar. Geweldig eerlijk systeem. Zouden we in Nederland ook moeten introduceren. Zal wel problemen geven? Praktische problemen? Maar goed. Maar het feit was dat je altijd het recht had om de grond terug te kopen in de tussentijd. Dat recht had jij. Maar daar moest je wel aan voorwaarden aan voldoen. Er waren twee voorwaarden waar je aan moest voldoen als je het land wilde terugkopen. Eén. Het moest gekocht worden door een direct familielid. Of Twee. En twee, er moest een economische eerlijke prijs voor betaald worden. Boas wilde het land wel inlossen voor Rut. Als, eenmaal terugkeerden naar, of, eh, als Rut eenmaal teruggekeerd is naar Israël. Rut ging natuurlijk, ja, zij ging terug met haar moeder Naomi natuurlijk. En Naomi die had recht op dat, die grond. En het kon gelost gaan worden. En Boas wilde dat op zich wel gaan lossen. Alleen Boas was niet de meest directe bloedverwante. Hij was wel getrouwd met Rut, in die, hij ging trouwen met Rut. Maar er was nog een andere persoon. En van dat persoon, en dat staat heel apart, staat in Rut, staat er: zijn naam doet niet de zaken. Zo staat het omschreven in Rut. Waarom? Weet ik niet. Maar zijn naam doet ook niet de zaken, want hij wilde zijn rechten niet laten gelden. Hij zegt van nee, ik ga het land niet kopen. Hij had wel het eerste recht om die grond terug te lossen. Dus Boas zegt: weet je wat, ik ga het wel lossen. Boas zei: wanneer u het stuk land koopt van Naomi, tegen deze persoon die zijn naam niet de zaken doet, koopt u het ook van Rut, de weduwe uit Moab. En zal de naam van haar overleden man, dus dat waren die twee zonen van. Naomi, voor het leven op zijn land. Toen zei de man, ja dan kan ik mijn rechten niet doen gelden. Dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan me niet veroorloven. En dan vers 9. Daarop sprak Boaz tot de oudsten en al anderen die daar waren. U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimheleg... en dat van Kiljon en Maglon koop. het waren de zonen die overleden waren. Daarmee neem ik u ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Maglon... Om de naam van haar overleden man te laten voorleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn familie. en bij de inwoners van uw stad. En u bent daar vandaag getuige van. Dus op deze wijze kon de, de grond in familiebezit blijven. De naam zijn niet verloren gaan. En hij, Boas vervult hiermee de rol van losser. De nou, gelijkenis wordt natuurlijk direct gemaakt met de messias. die onze grote verlosser is. Immers, zoals. Uh, zoals uh, Naomi en Elie Melech in de schulden geraakt waren... en het land moesten verkopen... zo zijn wij ook in de schulden terechtgekomen. We hebben allemaal gezondigd... en we derven de Gods. En we hebben onze rechten eigenlijk... op de erfenis hebben we verspeeld. We zitten in de schuldsanering. Er zit nog een schuld die betaald moet worden. En daarvoor zit dat jubeljaar in. Daarvoor zit de Messias in. Hij is de losser. En Israël kon je lossen... als er aan twee voorwaarden werd voldaan. Je moest familielid zijn... En dan moest een eerlijke prijs voor betaald worden. Wat denkt u van Yeshua de Messias als de losser van onze schulden? Niet alleen heeft zijn kostbare bloed de prijs betaald voor onze zonde en voor onze schuld. Hij is onze, ook onze, direct onze oudste broer. Immers hij zegt, uw God is mijn God. Uw vader is mijn vader. We zijn direct familieverband van Yeshua. Dus hij is de wettelijke losser. Hij mag zich wettelijk op grond van Torah mag hij onze zonde lossen. Hoe fantastisch is dat? Dat zijn de thema's die te maken hebben met het jubeljaar. Dit zijn de voorwaarden verlossingen. Voor Je kan het niet zo goed zien. Markt hem voor mijn prijs. En het mocht gebeuren door een direct familielid. Is dus door Yeshua. Je kan vele geestelijke betekenissen aan het jubeljaar ophangen. Heel veel. Er zijn zoveel verbanden met het jubeljaar en het sjafot. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar in ieder geval die thema's die terugkomen van het jubeljaar zijn. Daar staan ze. Rust. Er mocht niet gewerkt worden op het land. Het was een jaar van herstel, alles ging terug naar de eigenaar, de oorspronkelijke eigenaar. Heiliging, het werd apart gezet voor jawel, er mocht niet gewerkt worden. En uiteindelijk verlossing, schuld die afgekocht werd. Dat, waren, dat zijn vier belangrijke thema's van het jubeljaar. Rust, herstel, heiliging en verlossing. Geweldig een jubeljaar, echt fantastisch. Zo mooi dat ik uitzie naar het volgende jubeljaar. Nou is de grote vraag, wanneer is dat volgende jubeljaar? Dat is een hele lastige. Wanneer is het volgende jubeljaar? Om dat te weten... ...zal je moeten weten... ...wat het laatste jubeljaar is geweest. Want als je dat weet... ...kan je in principe 50 jaar erbij optellen. Maar ja, weet u wanneer het laatste jubeljaar geweest is? Weet u wanneer voor het laatst... ...alle inwoners van Israël de schulden... kwijtgescholden zijn geweest... ...en iedereen zijn land heeft teruggekregen? Ik weet het niet. Het gaat natuurlijk niet om het jaartal... ...het gaat even om het principe... Want de, de herstel die plaatsgevonden heeft, is niet het, het, precies het herstel zoals de 25 staat. Dat kan ook niet, want Israël was niet de baas in hun eigen grondgebied. En je moet op zijn minst al de soevereiniteit hebben om het jubeljaar succesvol afgekondigd uh, te laten komen. Je zei in 61 wordt, uh, wordt het besproken. Ik weet wel wat Yeshua heeft gezegd op Shavot. En ik weet waar Jezaja over praat. En dat, zijn inderdaad, dat is inderdaad ook het moment waarin, denk ik, het, het jubeljaar afgekondigd wordt. En laten we eens lezen wat Yeshua zei. Ja, verschillende teksten. Ik zal er twee lezen. Jezaja 61. Dit stuk tekst werd gelezen op Shavot. De geest van God, ja, wij rust op mij, want ja, wij heeft mij gezalfd. Om aan de armen, komt hij weer, de armen, het goede, de behoeftigen, het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun Bevrijding. Om wat? Om een genadejaar van Jahwe uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren en te troosten. Om aan Sion's treurende te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van water. Feestkledij in plaats van verslagenheid. De woorden van Jesaja 61. En nou gebeurde het. Ons Heer en Meester, Yeshua. Gesterkt door de geest, terugging naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam ook in Nazareth, hè, waar hij weer opgroeide. En volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Deze sabbat was inderdaad Shavot. Sommige mensen zeggen, je mag op zondag niet naar de kerk. Dus ging op zondag hier naar de kerk. Als het een beetje in uh, christelijk Nederlands vertalen. Toen hij opstond om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd... conform de gewoonte en het gebruik het Joodse volk... om op Shavot Jezaja 61 te lezen. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat... De geest van Yahweh rust op mij, want hij heeft mij gezelfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht... om onderdrukte hun vrijheid te geven om een genadejaar van Yahweh uit te roepen. Hij rolde de boelrol op. Ik kan me voorstellen, dat het moet doodstil geweest zijn in die ogen. Gaat hij het zeggen? Gaat hij het doen? Wat gaat, waarom heeft hij dit? Wat gaat hij zeggen? Er moet een ongelooflijke spanning geweest zijn. Hij zei, alle ogen waren op hem gericht, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Dat moet toch echt heel wat teweeg gebracht hebben, denk ik. Echt. Hoe durf je dat te zeggen, dat de geest van Jawe op mij rust? Dat het op jou, op jou gaat betrekken op die dag. Het was zo, want het was het praten over de Messias. Maar dat de mensen daar zullen dat niet per se erkend hebben. Dus er moet een hele emotionele ontlading daar voltooid hebben. Kan niet anders. Dus Yeshua geeft aan dat op deze dag in dat jaar. dat is het jaar 27, Shavuot. dat is het jaar 27 van onze telling. in vervulling is gegaan de woorden uit Jezaja 61. Dat genadejaar van Yahweh. Er staat genadejaar. Er staat geen jubeljaar. Velen zijn het erover eens dat met het genadejaar het jubeljaar bedoeld wordt. Want het gaat namelijk over vrijheid. Het gaat om herstel. Het gaat om verlossing. Dat zijn ook de thema's die bij het jubeljaar horen. Dus vele geleerden, vele rabbis zijn het erover eens dat met dat genadejaar... dat daarmee het jubeljaar bedoeld wordt. Dus dat zou dus betekenen dat in dat jaar Yeshua... ...het jubeljaar uitgekondigd is. In ieder geval op een geestelijk vlak. Op een fysiek vlak betwijfel ik het. Wat ik zeg, de Romeinen waren op dat moment de baas. Dus ik denk dat zij ook... ...het kadastrale systeem van Israël op dat moment beheerden. Dus ik denk dat de landen... ...niet teruggegeven zullen geweest zijn in dat jaar. Maar wel geestelijk. Geestelijke verlossing, geestelijke herstel. En wat ik dan ook zo mooi vind... ...als dit dus een jubeljaar is geweest... ...zijn er niet volledig een fysiek jubeljaar... ...in de zin dat de gronden niet per se teruggegaan zijn... Er zit er nog wel een belofte aan vast. Dat het nog een keer moet gaan gebeuren. En dat is diezelfde belofte die Jacob had. En de aardvaderen. Ze zijn alle gestorven. Hebben de belofte niet ontvangen hebbende. Maar ze van verre hebben mogen zien. Het Sabbatsjaar is inderdaad het 49ste jaar. En het jubileaar is het 50ste jaar. En het absoluut nieuw begin. Het is de 50 dag. Het, is ook, het heeft alle betekenis ook met de achtste dag. Het heeft alle betekenis met de besnijdenis. Het heeft te maken met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarom zei ik, er zijn zoveel thema's die je aan het jubeljaar nog kan verbinden. Maar inderdaad, in het 48ste jaar, het jaar voor het sabbatsjaar, het jaar voor het jubeljaar, was de oogst zo groot. En dat staat er ook. Ik zal dat oogst tot in het derde jaar zal je ervan eten. Niet het tweede jaar, tot het derde jaar zeggen ze. En dat is juist rekening houdend met het jubeljaar waar je ook niet mag oogsten en zaaien. Dus ervan uitgaande dat dit inderdaad een jubeljaar is geweest, dan zou je hem kunnen terugrekenen. Terug in de tijd kunnen rekenen en door kunnen trekken naar de toekomst toe. Dan kan je 2000 jaar daarbij optellen. Dat zijn 40 jubeljaren. kom je in het jaar 2027. In de zin van de prijs wordt betaald in dat jaar. Aan de andere kant. Op het moment dat Yeshua eigenlijk zijn boodschap al verkondigt. Daar nou begint hij mee. He, op dat moment is de Messias wordt geïntroduceerd. Je kan ook argumenteren dat is het moment waarin ja, herstel in ieder geval begint. En dan inderdaad met het formaliseren met het feitelijke bloed. Maar het is vooral die verkondiging. En die begon in het jaar 27. Maar goed, je kan ook inderdaad, jaar 30 kan je ook uh, als een eikpunt nemen en dan door gaan rekenen. Het jaar 27, zitten er een paar hele interessante dingen aan als je die doorrekent, ook naar de toekomst toe. 2027 20 zou zomaar een jaar kunnen zijn dat het fysieke jubileaar van Yahweh, dat hij terugkomt naar de aarde, plaats zal vinden. Dat zou mij niet eens verbazen. Er zijn andere mensen die anderen, die pakken ook de provincie van Daniel erbij en die kunnen ook tot 2027 kunnen ze uitkomen. Maar goed, speculatie is niet... Het gaat er ook niet om wanneer die komt. Het gaat erom dat die komt. En dat die komt, dat is zeker. Dus dit zou in ieder geval mogelijk een sabbatjaar geweest kunnen zijn. He, er zijn ook andere verklaringen voor. In ieder geval, de grond ging op dat moment niet terug. Dus het jubilejaar is in ieder geval hier niet perfect conform de wettelijke instructie afgekondigd. Dat is in ieder geval zeker. Dus als dit een sabbat, een jubilejaar, zou geweest kunnen zijn. Is dat bij mijn weten het enige jubilejaar wat geweest is. We moeten nog even kijken naar het voorbeeld van uh, Jeremia. Wat ik in ieder geval wel weet... en zeker weet, met meer zekerheid kan stellen... is dat het Sabbatsjaar... wel gevierd werd. Op een regelmatige basis. En daarom gaan we een stukje lezen uit twee kronieken. Daar staat het heel relevant daarover. Siddekia. Hij was 21 jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van Jabé, zijn god. Hij boog het hoofd niet voor Jeremia... toen die hem de opdracht van Jabé waarschuwde... Ook kwam hij in opstand tegen Nebukadnezar, die hem bij God trouw had laten zweren. Koppig en weigerde hij terug te keren naar Jawe, de God van Israël. Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten. Gaven zich over aan vervoerlijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel die Jawe in Jeruzalem geheiligd had. Jawe, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monden van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hun zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. Maar ze lachten Gods uit uit, minachten zijn woorden en dreven spot met zijn profeten, totdat de toorn van Yahweh tegen zijn volk zo hoog opleidde dat niets hen meer kon helpen. Toen stuurde hij de koning van de Galdeën op hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht in hun heilige tempel. Niemand werd gespaard; jonge mannen en vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan de koning uitgeleverd. En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote zowel als de kleine, liet hij naar Babel overbrengen. Evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de koning en van zijn raadsheren. En dan komt het. Ze staken de tempel van God in brand, haalden de stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op. De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonie meegevoerd. Waar ze de koning en zijn nakomeling als slaven dienden. Totdat het rijk in de handen viel van Perzië. En nou komt het allerbelangrijkste. Zo ging in vervulling wat Yahweh bij monden van Jeremia had voorzegd. 70 jaar bleef het land braak liggen en had het rust. Totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren. Het land Juda kreeg 70 jaar rust van Yahweh. Omdat Yahweh. Het volk strafte omdat ze 70 keer het Jubeljaar niet afgekondigd hadden. Dus dat is een periode van 490 jaar. is er geen Sabbatsjaar geweest. En nou ga ik ervan uit dat dit in chronologie. dat dit 70 achter eenvolgende Sabbatsjaren geweest zijn. Dat is mijn aanname. Ik kan het niet 100% bewijzen. maar ik vermoed dat wel heel sterk dat het zo was. Wanneer was de verwoesting van de Tempel? Je mag kiezen, A, B of C. Het zijn één van deze drie jaren geweest. Dat is waar 99% van de geleerden en van de theologen en van de rabbijnen het over eens zijn. Dat het één van deze drie jaren is geweest. Welk het is, ik weet het niet zeker. Ja, inderdaad pak je inmiddels de 587. Nou, wat doe je dan? 587 is het jaar waarin de tempel verwoest is. Dat was een straf. Daar begon de straf van 70 jaar, omdat Israël met Juda 70 keer het Sabbatsjaar niet uitgekondigd had. Dus dat is een periode van 490 jaar. Dus wat moet je dan doen? Dan ga je 70 keer 7, dat is 490 jaar, trek je ervan af. En dan land je in de periode 1077, 1078, 1076, voor Christus. Dat is het jaar waarin je dan terechtkomt. Dat zou dan het laatste keer geweest moeten zijn wanneer een Sabbatsjaar is afgekondigd. Nou, waar zitten we dan in de tijdstijn van Israël? Op dat moment was Samuel richter in Israël. Het staat nergens opgeschreven dat hij dat onder zijn bewind volgens mij dat er een Sabbatsjaar is afgekondigd. Maar als we Samuel kennen die opgegroeid is met de Torah. Zijn toewijding. Hij was priester. Hij was profeet. Hij was rechter in Israël. Hij heeft veel autoriteit gehad. Ik geloof, dat is ook logisch, want dat is het laatste jaar wanneer het uh, Judea geweest is, is 1077. Dat was onder het moment, dat was tijdens uh, de regering van, of de regering, dat was de tijd dat Samuel richter was in Israël. Dat betekent dus, als dat de laatste keer is dat het Sabbatjaar is afgekondigd, dat het niet afgekondigd is geweest ten tijde van koning David. Niet ten tijde van koning Salomo en niet ten tijde van koning Sal. Als er geen Sabbatsjaar is afgekondigd ten tijde van koning David, Saul, Salomo, want die kwamen daarna, betekent dat er dus ook geen, geen jubeljaar afgekondigd is. Er kan onmogelijk een jubeljaar geweest zijn als er geen Sabbatsjaar is afgekondigd. Dus als er geen sabbetsjaar zijn afgekondigd geweest, zijn er ook geen jubeljaren afge, afgekondigd geweest. Nou ja, is dat vreemd? Ja. Ja en nee. Uh, David, man naar Gods hart. Het zei over de Torah dat het een lamp voor zijn voet was en vreugde voor zijn gebeenten. Nochtans, het Sabbatjaar heeft hij niet afgekondigd in Israël. Hij heeft ook geen jubeljaar afgekondigd in Israël. Is dat raar? Is dat vreemd? Is dat fout? Is dat verkeerd? Er staat iets kritieks in het hoofdstuk van Samuel. Want daar gebeurt natuurlijk het een en ander. U bent oud geworden, zei zijn. U zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. En daarom richtte hij het gebed tot Jawe. Maar die antwoorden geef gehoor aan de stem van het volk. Aan alles wat ze jou vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen mij als hun koning. Dus op dat moment wordt Jahweh afgezet als koning van Israël. Het is ongelooflijk. Het volk wilde een menselijke koning hebben. Ze willen Yahweh niet langer als autoriteit in dat land hebben. Op dat moment. Gelukkig zijn ze er natuurlijk van bekeerd. Maar inmiddels was het koningschap dan wel geïnstalleerd. Het was al geprofiteerd bij Mozes dat het zo zou gaan gebeuren. Dus wat dat betreft is het ook niet schokkend. Het zou gaan gebeuren. Maar ze hebben gezegd, Yahweh jij bent niet langer koning in Israël. Jij bent lang, niet langer eigenaar van de grond. Zo is het eigenlijk altijd al gegaan, zegt Jawe, Vanaf de dag dat ik naar uit Egypte geleid heb. Tot nu toe hebben ze mij de rug teruggekeerd. Andere goden gediend. En zo vergaat het nu dus ook bij jou. Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen daar uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn. Er zijn dus bepaalde rechten verbonden aan het koningschap van David bijvoorbeeld of Salomo. Of, uh. En wat zijn die voorwaarden dan? Nou, dat is onder andere de vruchtbaarste landerijen, wijngaren en olijfgaren zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn overlingen. Zoals een recht van een koning. Ook de beste slaven en slavinnen en de sterkste arbeidskrachten zullen worden afgenomen om voor zichzelf te laten werken, ook uw ezels. Maar ja, grond mocht niet verpand worden, verkocht worden, mocht wel worden, mocht niet verkocht worden in Israël. Dus dat betekent dat koning David niet het recht had om die land over te nemen van de mensen. De regels worden hier overtreden, of worden gebogen inderdaad, of worden naar oplossingen of constructies gezocht inderdaad, om dat maar te verwijderen. Maar goed, in ieder geval wat David in ieder geval doet, hij manipuleert sowieso de Torah in dat gebied, want hij verkondigt het gewoon geen jubeljaar af. En als je een jubia afkondigt, gaan de eigendommen niet terug naar de oorspronkelijke bezitter. Dus hoe dan ook, krijgt hij het zo voor elkaar, dat hij natuurlijk wel de eigenaar blijft van het land. Dat hij koning blijft van Israël. En uh, ja, hoe u dat nou bent of keert. Maar goed, evengoed, samen wel zegt, een koning heeft wel bepaalde rechten. Hij heeft wel het recht om dat, die grond af te nemen. Dus uh, misschien had hij dan toch het recht om het te stelen. Het is die koning, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval, David had dus het recht op dat land. Want dat staat er... Een koning heeft rechten. En als jij mij verwijst als koning van Israël, zet ik een nieuwe koning in Israël neer. En hij heeft bepaalde rechten. En die rechten zijn onder andere dat hij de vruchtbaarste landerijen in zijn bezit kan krijgen. Of hij dat genomen heeft, of betaald, of verstolen, of hoe dan ook. Hij had er wel recht op. Dus hij hoefde, denk ik, om die reden ook jubeljaar niet meer af te kondigen. Omdat hij recht had op die grond. Omdat hij koning was. Want dat was een recht van een koning. Daarom denk ik ook, dat als Yahweh zegt, jullie hebben 70 jaar lang het Sabbatsjaar niet afgekondigd. Zal ik jullie 70 jaar landbraak laten liggen? 70 jaar straffen. Ja, maar hij heeft niet gezegd: jullie hebben het jubileaar 10 keer niet afgekondigd in die periode. Hij straf ze voor het sabbatjaar dat niet afgekondigd werd. Want er was voor David geen reden om het sabbatjaar niet, niet af te kondigen. Dat had hij nog steeds kunnen doen. Want die, uh, daarmee had hij zijn grond niet verloren. Hij had nog steeds het sabbatjaar kunnen en moeten afkondigen, naar mijn mening, ten tijde van zijn koningschap. Dus daarom dat het volk gestraft is voor die 70 keer dat het. Sabbatsjaar niet is afgekondigd. Goed, tot zover. Het jubeljaar en het Sabbatsjaar. Het Sabbatsjaar is in leven geroepen voor de armen. En Yeshua zei ook, zegent zij die armen van geest zijn, want ze hebben het koninkrijk van God. Voor hun is het bestemd. Het Sabbatsjaar is een doorkijk naar het jaar wanneer de Messias gaat regeren op aarde, het komende vredesrijk. Het zevenduizendste jaar, zeven keer zeven. dag is als een jaar bij weer. Het jubeljaar is een jaar van herstel. Het is een jaar van kwijtschelding van zonde. En daarin zien we natuurlijk alle parallellen met de Messias. Hij was het perfecte offer. Hij was het, de verlosser. Hij is de losser. Hij was als het ware de geestelijke boas die de prijs heeft betaald met zijn kostbare bloed en die als direct familielid het land terug mag in bezit nemen. Hij heeft de erfenis als het ware aan ons teruggegeven. Hij heeft ons uit de schuldsanering gehaald. De Messias. Wat een geweldig voorval. En het mooie is aan het hele verhaal is dat dit wordt verbonden met het Shavot-feest. En het unieke aan Shavot is dat het feestig was, niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor degenen die toetreden tot het geloof. Want op die eerste Pinksterdag dag, zei Petrus in handelingen 2, vandaag voltrekt wat er bij de profeet Johal is opgetekend. Dat, dat Gods geest op alle vlees uitgestort gaat worden. Waarbij de gelovigen uit de heidevolken, dat zijn wij, mogen toetreden tot het uh, tot geweldige geestelijke Jeruzalem. We zullen niet langer vreemdelingen zijn. We zullen inwoners zijn. We hebben die belofte op zak. We zien ernaar uit. En we kunnen dankbaar zijn onze Heer en Meester. Yeshua HaMashiach. Amen.